De omgeving van de Berlijnse dom is afgezet en er staan gewapende agenten voor de deur. De mis van vanavond gaat niet door. De Syrische president Assad gaat naar Noord-Korea voor een ontmoeting met Kim Jong-un. Dat meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau. Het zou de eerste keer zijn dat Kim Jong-un een ander staatshoofd ontvangt. Wanneer dat gaat gebeuren is onduidelijk. Syrië heeft het bezoek van Assad aan Noord-Korea nog niet bevestigd. De provincie Noord-Brabant wil een periodieke keuring voor stallen. Het idee is dat veehouders dan eerder hun stallen vernieuwen of verbeteren... waardoor ze minder ammoniak uitstoten of stankoverlast veroorzaken. Ook in Gelderland wordt al aan een stalkeuring gewerkt. Het gaat daar om de regio Ede-Barneveld, waar veel pluimveehouders zitten. Eerder pleitte LTO Nederland al voor een periodieke keuring... van de elektrische installaties in stallen. De boerenorganisatie wil zo het aantal stalbranden verminderen. Het Braziliaanse voetbalteam heeft zijn oefenwedstrijd tegen Kroatië met 2-0 gewonnen. Het eerste doelpunt werd gemaakt door sterspeler Neymar, die in het duel zijn rentree maakte. Hij was ruim drie maanden uit de running door een gebroken middenvoetsbeentje. Juist met die voet wist Neymar vandaag te scoren. Het andere Braziliaanse doelpunt werd gemaakt door Firmino. Over elf dagen begint het WK in Rusland. Het weer. Op veel plaatsen schijnt de zon, maar hier en daar is het bewolkt... en langs de kust hangt zeemist. Vannacht veel bewolking, minimaal rond 13 graden. Morgen begint bewolkt of mistig, later breekt de zon door. In het noorden en langs de kust kan het grijs blijven. Het wordt 17 graden op de Wadden tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 We hebben weer een uh, zeer gevarieerd programma voor u samengesteld. Met ook wat hele aparte dingen daarin. Dat kan ik u vast beloven. We gaan beginnen met de zes preludes en fugas uh, opus 35. Uh, prelude nummer 1 in E mineur. De U 116. Componist Felix Mendelssohn. Pianist is in dit geval Michael Brown. Thank uh you. -huh. wonderpianist of hij heeft drie handen of het is uh, gedubt, om het zo maar eens te zeggen. Uh, maar goed, dat doet er niet toe. Het was wel mooi. We gaan naar een hobo-concert. Ook niet zo vaak gehoord. Maar vandaag dus wel. Hobo-concert in d mineur SZ-799. En daaruit het eerste deel, het Andante Espicato. Het... Uh... Is geschreven door uh, Alessandro Marcello. En wie dat is, dat zal ik u straks vertellen. Alessandro Marcello is dus de componist. Het wordt gespeeld door Kalef Koulius, die speelt Hobo. En het Litouws Kamerorkest onder leiding van Sergei Krulov. Goed. Alessandro Ignacio Marcello, zo heet de man uh, in het echt, uh, dat is een echte naam en het is een tijdgenoot geweest van uh, Bach en Hendel onder andere, uh, hij is wat minder bekend dan de twee eerder genoemden. Hij werd geboren in Venetië, dat gebeurde op 1 februari 1673 en hij overleed ook weer in Venetië op 19 juni 1747. Hij was een Italiaans edelman en eh, hij was actief, actief op diverse gebieden zoals daar zijn poëzie, filosofie, en wiskunde. De meeste bekendheid heeft hij echter gekregen door zijn barokmuziekcomposities. Nou, daarvan hoorde u dus een prachtig voorbeeld. Nu iets totaal anders. We blijven wel in de barok, maar uh, wat u nu gaat horen is wel heel erg apart. Uh, het is de Canon en Gig in d ma majeur van uh, uh, de heer. Uh, Johan Pachelbel, en dat is een heel bekend stuk. Alleen, het wordt nu gespeeld door een percussion ensemble, een percussie ensemble, heel apart dus. Het is gearrangeerd door meneer H. Farberman, en eh, het wordt uitgeschreven, eh, uitgevoerd door The All-Star Percussion Ensemble, onder leiding van Harold Farberman. Het is dan toch wel heel apart in dit stuk dat al model heeft gestaan voor vele popcomposities. Denk maar eens aan bijvoorbeeld Rain and Tears van Aphrodite's Child. Wat echt bijna hierop gebaseerd is op het akkoordenschema van deze wereldberoemde Canon. Van Pajabel. En dat dan op deze manier uitgevoerd. Ik vond het zo apart. Ik denk dat kan ik u niet onthouden. Marimba's, xylofoons, metallofoons, vibrafoons, klokkenspelletjes, eh, pauken, eh, woedblokjes. Nou ja, noem het alles maar. Alles wat maar enigszins met percussie te maken heeft. Dat eh, werd gebruikt om deze prachtige versie van dat, die canon van Pagabel uit te voeren voor u. Nou, heel erg mooi. We gaan nu naar een heel bekend stuk... Als u in de tijd fan was van The Oniden Line, die trouwens bij een nostalgische zender nog steeds wordt uitgezonden. Als u fan was van The Oniden Line, dan kent u dit stuk natuurlijk ongetwijfeld, want werd het als tune gebruikt voor dit programma. Het gaat om het adagio uit Spartacus. En dat is geschreven door dezelfde man die de beroemde sabeldans schreef, Aram Kachaturian. Het wordt uitgevoerd door het Mariinsky Orchestra onder leiding van Valery Gergiev. Nou, nu ik had u wat uh, aparte dingen beloofd. Nou, dat geldt dan uh, duidelijk ook weer voor het volgende. Dat kennen we als een gitaarstuk. "Aranjuez, Mon Amour. En uh, dat, wordt in de, dat is natuurlijk van uh, Van dat, dat kent u, dat bekende thema. Maar het wordt nu gespeeld door een brassband... En uh, dat is dan weer heel apart. Het is de Bright House en Restrict Brass Band. Nou, dat is natuurlijk typisch Engels. Uh, de klank van zo'n orkest, dat vind je ook alleen maar daar. Dat is, dat is heel apart. En Brass Band wil natuurlijk eigenlijk zeggen dat het alleen maar bestaat uit... Instrumenten. Dus er zit geen klarinetje bij of geen rietblazers. Alleen maar koper, koper, koper. Dus horens en trompetten en uh, dat soort instrumenten allemaal. Uh, trombones natuurlijk, al dat soort dingen. Nou, gaat u luisteren naar deze hele aparte uitvoering van Arugweth Mon Amour. We gaan na nou, deze aparte uitvoering van Aron Goethe nu weer over naar iets eh, wat traditioneler. De heer W.A. Mozart is weer eens aan de beurt. Men, en van hem gaan wij eh, spelen de vioolsonate nummer 24 in F majeur opus 2 nummer 1 eh, K376. Daaruit het tweede deel, het Andante. Uh, de componist is W.A. Mozart, Wolfgang Amadeus, zoals ik al vermeldde. Chinese violiste waarschijnlijk, of violist, Ji Won Song. En die speelt viool. En dan hebben we ook nog uh, José Gallardo, die speelt piano. Dan gaan we naar weer iets heel anders. De notenkraker suite. De nutcracker en I. En dat is een mars. En opus 71a van Piotr Ilyich Tchaikovsky. Het is alleen jammer dat uh, in mijn tekst niet bijstaat wie het uitvoert. Dus dat hoort u straks na het stuk van mij. We gaan dan eerst naar luisteren. When the last guest went home it was nearly midnight and the snow had settled into deep soft layers on the pavements. I was too excited to sleep I kept thinking about my poor nutcracker I knew mama had fixed him but what if he'd fallen apart again when I wasn't there? on my slippers and slunk out into the silent living room, which was lit only by the full moon. Nutcracker, where are you? Are you all right? Yes, yes, came the little voice. Your Nutcracker Prince at your service. Wait, did you just speak to me? Prince. don't worry said the nutcracker who was where i'd left him on top of the piano there's nothing to be afraid of. even een uh, ander geluid Alessandra uh, Dariuscu speelde de piano. Mikhail Pletnev speelde eveneens piano. Uh, het verhaal werd geschreven door uh, de Britse schrijfster Jessica Dutchen. En uh, de stem, de vertelstem die je hoorde, was Lindsay Russell. En dat is een uh, een van de vrouwelijke presentatoren en voiceovers van de BBC. En zo kom je dan weer voor verrassingen te staan. Ineens een heel ander stemgeluid. Maar Ansel had het ondertussen even opgezocht. En dan mag ze het ook even vertellen. We gaan verder met de prelude nummer 10 in E mineur. B.W.V. 855. Dat betekent Bachs werken En daaruit dus nummer 855. En dan weet u al gelijk dat het ook van Johan Sebastian is. Het is een uh, pianostuk. En het wordt uitgevoerd door Ramin Barami. En die speelt dus piano. Van Bach weer naar Mendelssohn, en in dit geval met het strijkquartet in S majeur. Opus 12, deel 2: het canzonetto Allegro Piumasso. Het is van Mendelssohn en het wordt uitgevoerd door het Schumann-quartet. Ja, en de Chinese restaurants die verdwijnen langzaam uit het straatbeeld in Nederland. Maar de Chinese muzikanten zijn in opmars. En dat blijkt wel uit het volgende stuk. Het is een heel apart verhaal weer. Een lullaby. En de componist is Zen Chen. En die speelt piano. Dan hebben we uh, Lin Ma. Die speelt clarinet. Dan hebben we Cho Liang Lin. Die speelt viool. Met zambal bij. En dan hebben we eh, Elmira Darvanova. Darvarova moet ik zeggen. Die speelt ook viool. En eh, dan hebben we eh, Milan Milzavjevic. Die speelt viool. Die namen daar breek je je tong nog eens over. Maar goed, gaat u luisteren naar dit leuke stuk. Het einde, was toch wel, het einde was toch wel buitengewoon Chinees getint. Maar ja, dat wil je ook anders. Deze meneer was een uh, Chinees-Franse componist. En uh, uitvoerend kunstenaar. Uh, helaas is niet alle informatie even uh, punctueel, zal ik maar zeggen. Want uh, u hoorde veel meer instrumenten. Maar kan gauw, wij konden zo gauw niet achterhalen wie de bijvoorbeeld Chinese instrumenten speelde. Goed, verontschuldigingen daarvoor volgende keer beter. We gaan naar het eh, volgende stuk en dat is de Koraal Preludes B850 eh, BV850 After Brahms Opus 122 nummer 5 eruit eh, en dat heet dich, O Liebe zelen. als ik het goed zeg. Het is dus van Johannes Brahms en het wordt uitgevoerd door Annika Treutler en die speelt piano. Ja, dan zijn we alweer toe aan het eh, laatste stuk van dit eerste uur. Pianoconcert nummer 2 in A-majeur S125. Deel 1 daaruit het Adagio Sostenuto van Frans Liszt. Het wordt eh, gespeeld door Beatrice Berut op piano. En het Tsjechisch Nationaal Symfonieorkest onder leiding van Julian Masmondet, eh, Masmondet moet ik zeggen. Juist.